Goedenavond, luisteraars thuis eveneens. Welkom bij de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2014. De opening is daarmee geweest, mededeling. Ik heb één bericht van verhindering en dat is meneer Demmers vanwege ziekte. Ik heb geen mededelingen over belangen of betrokkenheid gekregen. Ik kijk nog even rond voor de zekerheid. En gaan nu over tot de loting. Dat is nummer 4, mevrouw de Griffier. Mevrouw de Jong, als het tot een hoofdelijke stemming komt, bent u de eerste die ons uw, bes uw beslissing kenbaar mag maken. Gefeliciteerd. Weigeren is niet mogelijk. Dus ik ga verder. Agenda punt 2: het vaststellen van de agenda. Er is. Na het vaststellen van de agenda, maar voor deze behandeling natuurlijk, nog een motie aangekondigd door de VVD. En die motie is genoemd motie toeristisch belang webcams. Wil de VVD die op de agenda zetten? Voor de luisteraars thuis, er wordt instemmend geknikt. Dan gaat die naar het einde van de agenda. En dat wordt dan agenda punt 17. Voor het agendapunt ingekomen post. Zijn er nog anderen die iets over de agenda willen zeggen? Meneer Tone. Ja, voorzitter, er staat ook een motie uh, op van GBZ... maar die staat bij Agenda Ptel, dat kan niet. Die hoort ook aan het eind van de vergadering te staan, volgens mij. De motie gemeentebreed onderzoek pachten en precario. Ja, uh, het is hetzij in het zij een amendement op de naaiersnota... Het is een motie en de motie wordt apart, euh, moet apart worden ingebracht. Maar het is een, ik heb begrepen, meneer Tonen dat het een motie gerelateerd aan een onderwerp in de najaarsnota is. Dat is de reden waarom die bij dit onderwerp is geplakt. Dat kan. Dat maakt niks uit, voorzitter. Ja. Nou, ik ben uh, in deze raad zo opgevoed dat dat wel degelijk uitmaakt. Dan bent u verkeerd opgevoed. Dat kan zo. Maar het, het is uh, een gangbare conclusie in Nederland... En als de motie geen betrekking heeft op een onderwerp op de agenda, wordt die aan het einde geplaatst. En dat is ook hier het beleid. En ik stel voor om dat maar te volgen. En dan kunnen we als, als uur dat willen in het presidium er nog wel eens over hebben. Goed, anderen nog? Niet? Dan is de agenda vastgesteld. En gaan wij door naar agenda punt 3. En dat is de wethoudersbenoeming. Aan u is voorgesteld om mevrouw Tjalik vrijling te benoemen tot wethouder. En u weet dat er dan een commissie tot onderzoek geloofsbrieven wordt ingesteld. Die commissie bestaat in dit geval uit mevrouw Van der Veld, de heer Wisman en meneer Hendricks. En ik denk dat mevrouw Van der Veld voorzitter is van de commissie. Klopt dat? Mevrouw Van der Veld, dan u het woord. Dat klopt meneer de voorzitter.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 Bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat mevrouw Tjallik-Vrijling aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet en verder geen belet zullen zijn om haar als wethouder te benoemen. Gegeven het feit dat in de opgave nevenfuncties vermeld staat dat mevrouw Tjallik-Vrijling directeur is bij de organisatie Adviesgroep Tjallik. Tient aangetekend te worden dat deze organisatie gedurende haar wethouderschap geen werkzaamheden zal verrichten voor de gemeente Zandvoort. Al dus getekend de heer M. Hendricks, de heer H. Wisman en mevrouw A. Van der Veld. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Heeft één uur een vraag aan de commissie ter verduidelijking? Ja. Niemand. Dank u wel, meneer Hendricks. Um, en de, de, de opmerking die de commissie maakt, dat is ook al in het college besproken. En ik heb dat zelf ook in het kader van mijn rol met mevrouw Chalik besproken. En dat is ook niet aan de orde. Dus het is goed dat de commissie dat ook heeft gezien. En daar wordt gelijkluidend over gedacht. Ook doen we nou, mevrouw Chalik. Um, is er behoefte nog aan... ...na de debat over dit punt... ...want anders ga ik een stembureau installeren. Mevrouw Geuransson. Voorzitter, ik heb aangaande dit punt een tweetal vragen aan u... ...als uh, uh, bestuursorgaan burgemeester. En dat betreft uh, de eerste vraag... ...zijn er zaken naar voren gekomen... ...die een mogelijke benoeming vanuit uw perspectief... ...in de weg zouden kunnen staan... En de tweede vraag is, zijn er zaken die mogelijk een probleem kunnen worden in de toekomst... in zaken belangenverstrengeling, zeker integriteit... dan wel een probleem vormen bij de verdeling van de portefeuilles? Op beide vragen kan ik kort en bondig uh, nee antwoorden... omdat uh, vooral de verdeling van de portefeuilles een aandachtspunt is van het college... maar daar op voorhand geen belemmeringen zijn. Ja? Iemand anders... Dat is niet het geval. Dat betekent dat ik dan vervolgens tot het installeren van het stembureau overgaan. Want u ziet een besluit wat uit drie punten bestaat. En u weet inmiddels dat Nederland ingewikkeld is. Het eerste liggend streepje is een persoonlijk besluit. Oftewel, we benoemen een persoon en dat gaat bij stembriefjes. De tweede streepjes, dat zijn de tijdbestedingsnormen, dat kan bij hand opsteken. Zoals u weet is dat de vorige keer ook gebeurd. Het stembureau. Mevrouw van der Plas, mevrouw Gurmsson en meneer Veldwitsch... bent u bereid in het stembureau te gaan zitten? Ja? Ja, fijn. Dan uh, gaan wij de stembriefjes volgens mij uitdelen. En als het stembureau even in de gaten houdt... of iedereen zijn formulier heeft ingevuld... dan mogen die worden opgehaald. En de bode assisteert u daar denk ik bij... En dan mag u als stembureauleden aansluitend hier voor mij gaan zitten. Voorzitter, even een vraag. Misschien even duidelijking. Ja? Ik zie hier een stembiljet. Is het de bedoeling dat er ja of nee wordt ingevuld? Of een naam wordt ingevuld? Ik, uh, het is de bedoeling volgens mij dat er een naam wordt ingevuld omdat het een zogenaamde vrije keuze betreft. Dus u vermeldt de naam van degene die in uw optiek wethouder wordt. Ja. En ook dat is hier gebruikelijk. Hey, een moment. We gaan het, uh, voor de luisteraars thuis, de drie leden van het stembureau hebben nu plaatsgenomen voor mij. En één uh, van hen gaat nu eerst het aantal stemmen tellen, de andere controleren dat. En uh, een goed luisteraar heeft inmiddels begrepen dat er maximaal 16 stemmen in mogen zitten. En wat mij betreft ook minimaal. Wie van u gaat tellen? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 Zijn de leden van de stemgroot erover eens dat het 16 zijn? Goed. Dan is dat vastgesteld. Dan... Ik laat een van u het blad openen. en vervolgens hardop voorlezen wat daar staat. En dan wordt er door de G4 bijgehouden, maar u allen houdt het ook bij. Mevrouw Tjallik-Vrijling. Mevrouw Tjallik. Mevrouw Tjallik-Vrijling. Mevrouw Tjalik Vrijling. Mevrouw Tjalik Vrijling. Mevrouw Tjalik Vrijling. Mevrouw Tjalik Vrijling. Mevrouw Tjalik Vrijling. Voor. Ongehelderd. er is een meneer of een mevrouw Voort. Mevrouw Tjallik-Vrijling. Mevrouw Tjallik-Vrijling. Dames en heren. Mevrouw Tjallik-Vrijling. Mevrouw Tjallik-Vrijling. Mevrouw Tjallik-Vrijling. Mevrouw Tjallik-Vrijling. En als laatste mevrouw Tjallik-Vrijling. De commissie, wat is de uitslag? 15 voor mevrouw Tjallik-Vrijling en één stem ongeldig. Dat is voor de luisteraars thuis 15 stemmen voor en één ongeldig. En dat betekent dat mevrouw Tjallik... De Dank u wel. Voorzitter, ik heb daar bezwaar tegen. Meneer Tonen. Ik heb daar bezwaar tegen. Er heeft iemand voorgestemd... die heeft nadrukkelijk voor de persoon gestemd. Er staat nergens dat op dat lijntje een naam moet worden ingevuld. Dus als iemand voorschrijft, schrijft hij gewoon... dat hij stemt voor die persoon. En ik vind dat u hier moet zeggen dat u dan is. De vraag is, uh, meneer Tonen, of in uh, zo'n specialistische stemming... als een uh, geheime stemming... die besloten is met deze zekerheden... waarbij ik van tevoren heb uitgelegd... dat er een naam vermeld moet worden... of je dan nog de vrijheid hebt... maar ik kijk de commissie aan... Uh, de vrijheid hebt... want ik, ik, ik ben van mening... dat deze stem daarmee ongeldig is... hoewel ik u begrijp... dat je bij voorkeur... met enige coulance zou moeten kijken... maar hier staat geen naam op... behalve voor... Dus ik kijk de commissie aan. Ongeldig, zegt de commissie. Daarmee blijft hij ongeldig. Hij doet gelukkig niets af aan de uitslag. Ja. Daarmee dank ik de leden van het stembureau. En is vervolgens de vraag aan mij naar de andere kant van de zaal. Dames en heren. Discussies zijn straks na afloop van de vergadering. Mevrouw Tjallik, u mag, wat mij betreft, met een knik van het hoofd of uw stem aangeven of u de benoeming aanvaardt of niet. Want het hangt nog van u af. Voor de luisteraars thuis, zij knipt glimlachend instemmend. Vat ik dat goed samen? Uh, dat betekent dat ik nu eerst u ga. Nee, dat ga ik niet doen. Dat mag pas bij agenda punt 4 namelijk. Dat is de installatie. Ik ga eerst Ja, dat brengt me wel op een dilemma, want het besluit zit namelijk bij agenda punt Nee. Het het, het is goed. We, daarmee is het eerste onderdeel van het drievoudig besluit gedaan. De laatste twee onderdelen kunnen we bij hand opsteken. Bij hand opsteken graag. Wie is voor de andere besluiten? Zijn dit de tijdsnormering? Dat is agenda punt 3 nog steeds. Bij hand opsteken. Wie is voor? Ik constateer dat iedereen voor is. Daarmee is dat besluit aangenomen. Dat brengt mij vervolgens op agenda punt 4. En dat is de installatie van mevrouw Tjanik. Wilt u naar voren komen? Dank u wel, leden van de raad, dat u gaat staan. Dat dat hoort bij zo'n plechtige installatie, maar ook een denk ik een plechtig moment, omdat toetreden tot het openbaar bestuur, of dat nu raadslid is, wethouder of anderszins toch iets bijzonders is. En ik heb dat ook uit het in, of het Of kennismakingsgesprek opgemaakt dat u dat zo ook ziet en dat is ook alleen maar te waarderen dus plezierig dat dat nu in de stemming ook zo breed wordt ondersteund want ik denk dat wij zitten te springen om iemand die met enthousiasme en energie aan deze zware klus af en toe wil gaan werken en nu klap ik een beetje uit de school bij het gesprek wat we hebben gehad maar ik denk dat dat nou net gaat en om tot dit ambt te mogen worden toegelaten... ga ik u iets voorlezen en aan het eind vraag ik u... of u dat verklaart en belooft. En als u dat met me eens bent, dan mag u zeggen... dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot buitengewoon lid van de raad... Ik heb de verkeerde tekst. Mevrouw de Previer, is er nog een andere tekst? Als ze verschillen namelijk... Mijn excuses, mevrouw Tjellek... Ik. Uh... In essentie is het hetzelfde, alleen er zijn een paar variaties in woorden. Excuses nogmaals. En ik begin opnieuw. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk...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 Dank u wel. Dan feliciteer ik u daar van harte mee. heet ik u van harte welkom. En daar horen natuurlijk de geel-roze ruikers. Dat zeg ik altijd even voor de luisteraars thuis erbij. Alsjeblieft. En de bekende envelop met daarin de toegangsdruppel. Ah, eindelijk. En nog wat andere accessoires. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Want het wordt dan even vastgelegd... Voor het laatste Ik zie al iemand aankomen lopen. Formeel geef ik u als eerste, meneer ik de gelegenheid. Ik schors de vergadering, want iedereen wil graag uw echtgenoot gaan feliciteren, maar u bent de eerste. Ja, Vergadering. Wij zijn nog steeds gebleven bij agendapunt 4, want... Uh, <laughs> nou, bij wegen van uitzondering, mevrouw Chalik, geef ik u heel kort het woord. Het begint gelijk al. Waar wil je dat op terug? Normaal op het toilet, maar in dit geval op het kleine knopje. Mevrouw ja, Chalik. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Ja, ik wil één ding aan jullie kwijt... Um, ik tegen mijn verwachting in uh, heb ik ontzettend plezierige gesprekken gehad en ontmoetingen de afgelopen tien dagen zo ongeveer. Ik heb vrijwel alle raadsleden en uh, schaduwraadsleden gesproken en ik ben jullie gewoon dankbaar voor de hartelijkheid en het welkom. Dat was het. Dank u wel mevrouw <applaus> Meneer Simons, u had ook aangekondigd dat u kort iets wilde zeggen. Ja, voorzitter. Uh, het is, heeft even geduurd, eer dat we een nieuwe wethouder konden leveren. Want ik hoef u niet te vertellen dat er in die tussenperiode iets misgegaan is. Met andere woorden, het kabinet, oftewel dit college, heeft tijdelijk niet compleet kunnen doordraaien. Dat vinden wij jammer als opgezet zijnde. En daar wilden we graag iets aan doen. Wij wilden u graag, en dat ga ik hierbij even pakken... Een kleine liquide versnapering aanbieden. om. Eh, hetgeen wat u tekort gekomen bent. in die afgelopen periode weer in de komende dagen goed te maken. Dank je voor je geduld. Dank u wel, meneer Terug. Daarmee is agenda punt 4 volgens mij voldoende behandeld. En gaan wij verder in de agenda en wel met de hamerstukken. En de hamerstukken zijn het integraal veiligheidsplan Zandvoort, partiële herziening bestemmingsplan Strand en Duin, het voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum. Goedkeuring, begroting 2015, Stichting Openbaar Primair Onderwijs, Kennen mijn Land. De verordeningen. Verordening voorziening, huisvesting, onderwijs 2015. En tot slot de verordening Leerlingen voor 2015. Al dus vastgesteld. Dan komen wij aan de bespreeksturen. En dat is agenda punt 12, de najaarsnota 2014. En wethouder Bluis wilde op voorhand nog een korte mededeling doen. Wethouder Bluis. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Um, u heeft een mededeling gekregen over uh, een tweetal punten met betrekking tot de najaarsnota. Dat is het ene wat ik al aangekondigd had, dat uh, de advieskosten voor de herziening strandhuurprijzen, dat we die uh, willen doorschuiven van 2014 naar 2015. En dat bij deze dus uh, dat regelen in deze voorjaarsnota en daarnaast... Is er een omissie heeft er plaatsgevonden. Mijn excuus daarvoor. We hebben het gelukkig wel op tijd ontdekt. Dat er ergens uh, bij, uh, bij het overzicht. Het totaal overzicht, uh, En met uh, de telling iets niet helemaal goed is gegaan. Dat betekent niet dat er iets. Eigenlijk in de najaarsnota verandert. Want de, de cijfers. De getallen waar het om gaat. De afwijking tussen de begroting en de werkelijkheid. Zijn zoals ze zijn. Die zijn verder goed. Dus bij deze. Dank u wel meneer Bluis. Wie van u. ...wenst waarover nog het debat te voeren. Want in de commissie is al veel gezegd. Mevrouw van der Veld, meneer Tonen... ...en mevrouw Keurensen, en meneer Simons en meneer Wissman. Laten we eens in die volgorde gaan, mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Uh, natuurlijk zijn wij blij met uh, de vraag van uh, de wethouder... ...om de gelden van 2014 door te schuiven, schuiven naar 2015. En dat heeft natuurlijk te maken met de motie... Want wij willen graag uh, dat er een onderzoek gaat plaatsvinden. En uh, ja, om dat duidelijk te maken lijkt het mij het meest logisch om de motie even voor te lezen. Ja, het eerste laat ik uh, voor wat het is. Op 13 oktober 2010 heeft GBZ gevraagd om de hoogte van de huren pachten en precario inzichtelijk te maken... in een onderling verband naar gebruik, ligging, verdiencapaciteit en gemeentelijke kosten. Op 14 juli 2011 is nogmaals gevraagd... naar de voortgang van de wegingsfactoren... de variabelen... in de berekening van de tarieven, huren, pachten... enzovoort. Het college het antwoord in de, op deze vragen heeft verlengd... tot de hoogte van pachtinkomsten van alleen het strand. Ook overwegend dat de invoering van deze vraag... steeds vooruitgeschoven is... wat blijkt uit de beleidsagenda... Deze nu wederom aan de orde is, maar nog steeds in de verengde zin. Alleen het strand. Constaterende dat de hoogte van pachten, huren en precario... niet uit te leggen is als gevolg van ondeugelijk onderbouwde grondslag. Als het gaat om gebruik, ligging, vierkante meters, verdiencapaciteit... maatschappelijk economisch nut en de kosten voor de gemeente ook constaterende dat de dynamiek met betrekking tot activiteiten binnen de gemeentegrenzen sterk verschilt en zich niet leent voor de eenheidsprijzen. Wij roepen dan ook het college op het onderzoek in die zin te veranderen dat de grondslag voor huren, pachten en precario gemeentebreed wordt onderzocht en het resultaat van het onderzoek aan de raad wordt aangeboden voor bespreking. Indien deze uitbreiding extra geld blijkt te kosten... de raad hiervan op de hoogte te stellen... en dit te verantwoorden in de voorjaarsnoten 2015. Maar aangezien we daar geld van 2014 voor over hebben... plus wat we in 2015 begroot hebben... denk ik dat die vraag niet eens meer aan de orde is. Maar deze motie was natuurlijk eerder geschreven... als eh, datgene wat wethouder Bluis eh, ons kon mededelen vanavond... En uh, ja, ik zou u willen vragen om daar goed over na te denken... om dat gemeentebreed op te plakken en niet alleen richting strand. Dank u wel, mevrouw van der Mag ik de andere vragen daar voor zover ze en dat willen ook gelijk op te reageren? Meneer Tone. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, begin maar met een opmerking op wat 5, vijf... maar het gaat over te verwachte mutaties, erfpacht en overeenkomst, Venemaplein... Uh, het is jammer dat... Uh, want ik heb bij de begrotingsbehandeling... Toen daar al een uh, aantal zaken nota waren, waren opgenomen... Heb ik die opmerking al gemaakt. Um, dat is de laatste regel van, uh, van bladzijde 5. Daar neemt u bedragen op van 59.000 op jaarbasis... Bij de erfpachtovereenkomst Velumeplein. Maar u gaat voorbij aan datgene wat ik bij de begroting gezegd heb. Namelijk dat per 1 november uh, 2014 de nieuwe erfpacht ingaat... en die per 1 januari 2015. Met andere woorden, u dient daar... 10.000 euro op te nemen als... Uh, erfpacht opbrengst... voor de maanden november en december 2014. Dat is één. In de tweede plaats... Um, en ook daar heeft u uh, niets mee gedaan... Uh, is vorige week in de commissie gezegd... dat uh, u schrijft namelijk... Uh, over diezelfde erfpacht. Schrijft u dat uh, de door de Raad. Ik moet even dit ding wegdoen. Dat de door de Raad vastgestelde erfpachtovereenkomst Vedema etc. et cetera. Die erfpachtovereenkomst is niet door de Raad vastgesteld. De Raad heeft daar een zienswijze op ingediend. En de erfpachtovereenkomst is vastgesteld uh, door het college van BMW... Op grond waarvan de uh, aanbiedingsbrief is gestuurd. Met andere woorden, daar staat gewoon een foutieve passage. De Raad heeft dat niet vastgesteld. Um, en tot slot, voorzitter, op bladzijde 12... Uh, waar het gaat over, de, over het parkeren. Daar is uh, door uh, mijn collega uh, mevrouw Diepkerk opgemerkt... dat er uh, daar wat uitleg nodig zou zijn... waarop uh, de lagere inkomsten fiscaal parkeren dan wel gebaseerd zijn... In de commissie uh, heeft uh, ook gezegd... dat in uh, verwacht voor 2014... een uh, extra opbrengst nog van 2 ton... Um, dat was niet de vraag, maar goed, dat heeft hij wel meegedeeld... Uh, maar met de verwachting dat in de komende jaren... de inkomsten uh, zouden gaan afnemen. En uh, ik begrijp er helemaal niets van. Ik weet niet waarop dat gebaseerd is. Ik, uh, ik zie ook nergens een onderbouwing dat de verwachting is dat er minder geparkeerd gaat worden in Zandvoort... of dat er minder parkeerplaatsen komen voor fis fiscaal parkeren. Dus het is nergens opgestoeld dat de inkomsten... in 2015, 2016 en verder lager zullen zijn... waardoor de uh, 1 miljoen die naar de exploitatie zou moeten... Uh, niet gevonden zou kunnen worden... waardoor de egalisatiereserve uh, uitgeput zou worden. Ik vind het dan ook een foutieve passage en een foutief signaal... Uh, richting... De, uh, de gemeenschap en uh, tot slot voorzitter uh, de de motie van van, van, van uh, GBZ uh, dat is een herhaling van zetten uh, het is leuk het is leuk dat, dat, uh, dat mevrouw van der Veld zegt uh, we hebben het in 2010 gevraagd en we hebben het in 2014 nog eens gevraagd en we hebben het in 2011 misschien ook nog 2011 hebben we ook nog eens een keertje wat gevraagd maar u weet ook uh, dat uh, alle keren daarbij gezegd is, wij gaan dat op deze wijze niet doen. En uh, ik, heb, uh, ik heb de band nog even teruggeluisterd, wat ik er toen hier was, uh, wat het antwoord van de portefeuillehouder betreft. Dus ik ben het volledig met de portefeuillehouder eens. Je kunt geen appels met peren gaan vergelijken. En als het gaat hier over de, de, de, de pacht of de huur van de strandpachters... dan is dat een afzonderlijk en vrij ingewikkeld geheel. En dat moet je dan ook afzonderlijk behandelen. En de Partij van de Arbeid zal dan ook de motie van uh, GBZ niet steunen. Dank u wel. Dank u wel meneer Tone. Mevrouw Kuerhansson. Dank u voorzitter. Um, als je gaat kijken naar de benaiersnoten de en je kijkt eigenlijk gewoon feitelijk uh, naar de, de getallen. Dan moet je, je toch op een aantal punten... Um, ...nou toch wel zorgen maken. Zeker als je gaat kijken naar de financiën... ...en daar praten we hier natuurlijk over. Een deel is natuurlijk onderliggend beleid. Maar de uitwerking daarvan... ...betekent wel dat we de aankomende jaren... ...toch een aantal zaken nog extra... Eh, ...aandacht op mogen vestigen. Met name als je gaat kijken naar de kosten. Als je praat bijvoorbeeld over huisvestinglasten... ...die erbij eh, zitten. Verhoging eh, van bijdragen, extra onderhoud van kosten. Want als je namelijk de punten... Vanuit de najaarsnota, de meevaller vanuit het buig, wat geen feit is, natuurlijk toch gewoon een boekhoudkundig gegeven is om het op die manier aan te wenden en te van, van de algemene reserve, zie je namelijk dat we dus 150 gewoon in de min lopen. Dat betekent dus dat er een gigantische aanslag wordt gepleegd op de algemene reserve. En op het moment dat je de buig nou nog niet zou inzetten en over zou hevelen naar die algemene reserve, dan gaat hij door zijn ondergrens heen zakken. Dus dat betekent feitelijk, en als je dan ook gaat kijken wat er aan gaat komen. met de verwachting natuurlijk dat het op een aantal vlakken in de nabije toekomst. er niet zo heel financieel rooskleurig uitziet. dat we de broekriem moeten gaan aanhalen. En in dat kader. We um, komen er waarschijnlijk zo direct nog uitgebreid op terug. Maar wil ik toch ook even de Raad voorhouden dat voor de aankomende jaren, als je gaat kijken naar de posten van de gemeenteraad, er structureel ongeveer 53.000 euro extra begroot moet worden. Um, de computers is daar één van. Maar ook het feit dat we de taakstelling van de gemeenteraad, um, het van 17 naar 15 gemeenteraadsleden, wat niet doorgaat, dat baart toch wel zorgen. Voorzitter. Als je dan ook ziet dat een aantal zaken in deze najaarsnota na, worden opgenomen die er in eerste instantie bij de voorjaarsnota waren opgenomen, eh, verbaast het toch enigszins dat als de keuze is genomen om het toch uit te voeren, dat dat niet in de begroting is meegenomen en dat daar op een gegeven moment al een punt van aandacht eh, is geweest. En in de lijn even om daar meteen op in te haken op de, de, de, de motie van uh, GBZ. Ik snap het wel waardoor dat komt. En dat heeft er ook mee te maken als je gaat kijken. Een ondernemer in het dorp als die een uh, precario moet betalen voor een, een terras. En dat kost, nou ja, we weten op een gegeven moment rond uh, bij de jengsten voor ongeveer zo'n 7000 euro zijn. En je zet het af tegen de pacht op het strand. Dat daar in ieder geval het gevoel in bestaat dat dat niet helemaal... Uh, in de pas met elkaar loopt. Dus uh, we zijn wel benieuwd naar het uh, de antwoord van het college... maar um, in eerste instantie staan wij sympathiek tegenover deze motie. Uh, tenzij er zwaarwegelde be uh, bezwaren uh, zouden zijn om daar toch tegen te stemmen. En in dat kader denk ik dat er ook aandacht zou moeten zijn in een bredere zin. En dat is namelijk naar de vastgoedregistratie die wij hebben... en de pachten en de huurovereenkomsten. Want het is opvallend dat eigenlijk in, in elke nota of elke begroting... toch wederom zeg maar, de vergeten kindjes uh, in om de hoek komen. En ook in deze najaarsnota. Dus het is denk ik een punt van aandacht, maar ook een punt ondertussen van zorg. En daar zou ik graag een reflectie op willen hebben van het college. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurlson. Meneer Simons. Dank u, voorzitter. Voorzitter, er zijn twee punten in de najaarsnota... die vragen om een mening van de Raad. De eerste is over bestemmingsplannen. De tweede is over het voertuig van de uh, Zandvoortse Reddingpigade. Als we kijken naar de bestemmingsplannen... dan is het, het punt om uh, of te kiezen voor een snellere aanpak... van die bestemmingsplannen... om te voldoen aan de wet ruimtelijke ordening... Anderzijds, er zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Over twee jaar verdeeld, 2015 en 2016, 180.000 euro. En ik heb begrepen dat de financiële portefeuillehouder wel een goochelaar is met cijfers... maar ook dat niet meteen tevoren kan uh, toveren. Dus ik weet niet of hij, en daar ben ik erg benieuwd naar in onze fractie natuurlijk ook... Uh, wat het advies van de portefeuillehouder is om uh, de aanpak te redigeren... Uh, die voorgesteld is in de voorjaarsnota. Dus graag de mening van de portefeuille houden. Dan gaan we naar de strandhulpverleningsvoertuig. Dat is een keuze tussen een Mitsubishi die niet helemaal gratis van Eneco komt... maar toch nog geld kost... of het kosteren van een landrover. Uh, er is in de commissie uitgebreid over gesproken... en ik denk dat het heel duidelijk is dat de Raad ervoor voelt... om de keuze van de landrover, die heel gemotiveerd is vanwege de capaciteit... en de mogelijkheden op het strand... om die te honoreren. Uh, ik zou nog willen meegeven naar de portefeuillehouder... Uh, kijk, als ineco bereid is om wat weg te geven, misschien is daar toch iets mee te doen. Maar dat is alleen maar een suggestie. En dan heb ik uh, even kijken, voorzitter, genoteerd uh, de motie van uh, GBZ. Uh, ja, eigenlijk ben ik ook daar erg uh, nieuwsgierig naar de mening van de portefeuillehouder want ik mis... Eigenlijk had het geen motie, maar een amendement moeten zijn, denk ik. Want als je deze zaken voorstelt, moet je er ook budget bij doen. En uh, uh, nou staat er wel een verschrijving, dat, en dat is in de tweede alinea van het besluit, de, dat is niet het woord systeelen. Kijk, en ik denk niet dat het zo bedoeld is, maar misschien dat dat op een andere manier ergens vandaan moet komen. Maar het is wel een punt dat er een flink budget voor nodig is. Niet zomaar 10 of 20.000, maar een, een dergelijk onderzoek kost erg veel. En ik ben eigenlijk ook daar benieuwd, naar de mening van de portefeuillehouder, voordat we daar uh, zometeen in de Raad een besluit over gaan nemen. En dan nog één punt ten aanzien van de opmerking van meneer Tonen, over de erfpacht van uh, de Venema-flat. Uh, ik ben eigenlijk erg benieuwd of uh, daar inderdaad een ambitie is geweest dat we in 2014 daar toch nog... ...bedragen voor hadden moeten opnemen... ...ook daar luister ik graag naar de portefeuillehouder. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Simons. Meneer Wisman. <tankt> Dank u wel voorzitter. Ik heb een opmerking... Uh, ...voor een vraag eigenlijk... ...aan GBZ... Uh, ...ten aanzien van de motie... ...welk doel... ...kunt u omschrijven, welk doel hiermee... ...gediend wordt? En ik heb ook nog een vraag voor de wethouder... ...en die is eerder al gesteld... Wat vindt hij van de motie? Dank u wel, meneer Wisman. Tot slot, meneer Paap, als ik het goed heb gezien. Ja, dank u. Nee, dat, mevrouw van der Veld heeft gelijk, ik kom maar sluiten nog even bij u, want er is rechtstreeks van u een vraag gesteld. Meneer Paap. Ja, dank u, voorzitter. Uh, toch nog uh, even terug uh, op mijn uh, vraag uh, in de commissie, uh, waar ik ook uh, schriftelijk antwoord heb gekregen van u over die bloembakken. Op uh, pagina 10 uh, van de voorjaarsnota. Uh, uh, u heeft uh, er staat in dat er één extra budget geraamd is. Nou, dat klopt niet. Er zijn er twee geraamd in de uh, in de begroting. Nice. Huh? Of, uh, nee, dat is grote ja. Foutje, sorry. Uh, er was op programma 2, dacht ik, en 5 uit mijn hoofd. Ik weet het niet precies. ...twee bedragen van uh, 7.000 zoveel... ...hier heeft u het er maar over één... ...en dan krijg ik een, een schriftelijke beantwoording... ...van dat het te maken heeft... ...met uh, de inzet van een kraanwagen... ...voor de bloembakken uh, uh, neer te zetten. Dan vraag ik u toch... Uh, uh, ...niet dat dit een breakment is, voorzitter... ...maar ik vind toch wel dat u een andere financiële verantwoording... Uh, ...moet uh, geven daarin... ...en niet zomaar van... Uh, ...ja, dat is daarvoor... Uh, voorzitter, verder uh, uh, overzet had ik over de landrover uh, voor de ZRB. Uh, het staat in de, uh, in de nota dus uh, daar kunnen we mee akkoord gaan. Uh, motie GBZ die is al gezegd, uh, ook uh, voor sociale zon voor het uh, aandacht eraan. En we zullen uh, afwachten wat, uh, waar u mee komt uh, met uw beantwoording. Dank u wel. Dank u wel meneer Paap. Mevrouw van der Veld. Ja, ik zou graag de heer Wisman willen antwoorden. Ik vind het eigenlijk jammer dat u die vraag stelt. Want volgens mij staat het toch heel erg duidelijk in de motie. En dan ga ik alleen maar dat constateren omdat de hoogte van pachten, huur en precario niet uit te leggen is. Als gevolg van een ondeugelijke onderbouwde grondslag. Als het nu gaat om gebruik. Nou, ik ga het maar niet herhalen. Maar eigenlijk stelt u een vraag en het antwoord uh, staat gewoon al in de motie zelf. Meneer Wissman. Ik uh, vind dat u uh, wel heel veel vergt van de ambtelijke organisatie uh, om, uh, om dit uit te laten zoeken. En uh, wij zullen het dan ook steunen. Goed, in eerste termijn voldoende even. Het college. Meneer Bluis, denk ik als eerste. Ja, dank u wel. Eerst even over de, de algemene financiële positie. Uh, mede naar aanleiding wat uh, mevrouw Geursel heeft uh, daarover heeft medegedeeld. Um, nou, in principe is het uh, meerjarenperspectief, als je dat uh, totaliseert, uh, ja, ligt, ligt toch uh, redelijk in de lijn. Uh, we hebben getracht uh, in de najaarsnoot inderdaad al die extra kosten, met name ook.. Uh, gerelateerd aan de uitgaven die we moeten doen... Uh, voor, voor personeel en met name richting het raad en, en bestuur. Dat hebben we dat hebben allemaal netjes ingeboekt. En ja, als u kijkt is, is het meerjaarperspectief toch redelijk bestendig. Daarbij komt nog dat er te verwachten mutaties zijn, zijn opgegeven. En daarbij komt ook nog, en dat had ik bij de commissie ook al uit, dacht ik uitgelegd... Uh, dat de verwachting is, doordat de parkeerinkomsten meevallen dit jaar en we minder hebben geraamd als de 1 miljoen... zoals u met u afgesproken is... dat er de komende jaren... dus bij het vaststellen van de jaarrekening... daar nog die bedragen bij komen... zoals ze zijn verwoord... Eh, in het voorstel. Dus we hadden bij de te verwachten mutaties... hadden we ook nog eens even die regel met... de te mutaties vanuit de parkeerinkomsten... eronder kunnen zitten. En als je dat erbij telt... dan, dan zijn alle getallen in principe positief. Dus, dus wat dat betreft... Eh, we hebben dat er niet bijgezet, omdat we dat nog moeten inboeken en dat dat nog niet keihard is. Maar dus dat. Voorzitter. Oké, dat is Betekent dat dat u nu zegt dat de egalisatiereserve, uh, of tenminste de meer niet uh, in de egalisatiereserve worden gebracht, maar ten gunste van de exploitatie? Meneer Ja, dat klopt. Nou, dat is volgens de afspraak uh, van. Uh, van de, de raad. Kijk, u moet weten, de begroting 2015, 2016, 2017 en 2018, eh, door de berekening, en het, dat stond ook in de begroting eh, gemeld, eh, is niet dekkend op 1 miljoen euro. Dat zijn lagere bedragen. Dat zijn de prognoses. En u kunt dat vinden, als u pagina 12 kijkt, krijgt u saldo naar mutaties en prognosen. En dan ziet u dat de prognose voor 2015 net onder die miljoen is... voor 2016 730.000 euro. En steeds blijft er eronder. De afspraak met de gemeenteraad is dat het aangezuiverd wordt... tot die miljoen, want dat is een van uw begrotingsuitgangspunten. Dus het betekent in principe als die 250.000 euro... Meneer, als die werkelijkheid meneer Kluis, wordt... Kluis, ja. uh, meneer meneer heeft een vraag ter de verduidelijking, ja. denk ik. Ja, voorzitter... Um, de heer uh, Bluis herhaalt wat hij in de commissie gezegd heeft. En, uh, maar, maar daar, daar heb ik niet zo geef van aan. Mijn vraag is: waarop is die lagere opbrengst parkeren gebaseerd? Dat staat niet in de begroting, staat niet in de nota En is ook niet verduidelijkt in de commissievergadering. Het ja, gaat om waarom baseert u dat er minder tone. inkomsten komen? De vraag is nog niet groot. Tot... En meneer Bluis was de vraag van mevrouw Gurelson. De reflectie aan het beantwoorden. Nee, maar hij zei tegelijkertijd. Dus ik denk hij zei dat, dat hij tegelijkertijd hij nog op op dat dit de cijfers zijn. Goed, dan, die, dan ga ik het nu meneer Bluis vragen. Die meneer Bluis. Dat klopt dus ik maak even niet. Maar oké. Okay. Um, dus ik, van wat dus mevrouw Gurt, dat betekent dus dat de effecten, en dat gaat u onderaan naar pagina 12, de effecten op de exploitatieraming van de gehele begroting zijn dus dat erin. 2015, als die 250.000 euro positief wordt ingeboekt, dat er 65.000 euro bij die begroting bij de komt om naar 1 miljoen te komen. En dat het in 2016 319.000 euro is. Nou, dat geeft dan dat, dat beeld. En dat geeft dus dat, dat wat bestendige beeld. Maar ik ben het met mevrouw Keursel helemaal eens dat we, dat we op de, de, de, de uitgaven en in de inkomsten moeten leggen. We hebben nogal wat risico's op ons bordje gekregen met de 3 decentralisaties. Dus, uh, ik ben het van harte met u eens dat we daarop moeten letten... en dat de raad er ook heel erg op moet letten... en dat we elkaar daarin vast moeten houden en inderdaad moeten kijken. En daar is de kerntakendiscussie ook voor... waar we eventueel ruimtes kunnen creëren om eventueel een nieuw, nieuw beleid in te voeren... en ervoor te, te zorgen dat inderdaad die uh, algemene reserves... zoals in de begroting is opgenomen, structureel te gaan ophogen. Uh, Naar de heer Tonen. Ja, waarom uh, valt dat tegen... Um, Kijk, in principe, de inkomsten zijn, denk ik, redelijk uh, geraamd zoals in 2014. Uh, ik zeg het even uit mijn hoofd, maar u bent niet kwalijk. Nee, ik denk dat de inkomsten 2,4 miljoen zijn en dat is structureel ingezet. Maar wat gebeurt er in 2015, 2016, 2017? De parkeergarage, LDC... ...gaat aan de exportatie worden toegevoegd. Het gevolg daarvan is dat er veel meer lasten op de exportatie komen van de parkeerverhaal. En dat geeft de consequenties dat we onder de miljoen gaan zakken. En dat, dat is het verhaal wat er is. En dat is de reden dat we dus... We hebben niet een lagere inkomsten geraamd. We hebben redelijk uh, strak steeds hetzelfde geraamd. De discussie kan natuurlijk zijn dat we volgend jaar zeggen van... nou, we verwachten die 250.000 euro structureel. Maar u weet ook wel dat het dit jaar best een redelijk goede zomer is geweest. Dus als het volgend jaar weer, weer tegen zit... dan kunnen we wel die, weer extra gaan inboeken. Dus dat gaat vrij aan de voorzichtige kant. Maar de reden dat we dus de, de miljoen niet halen... komt met name omdat de kosten gigantisch gaan stijgen. En dat komt met name door de parkeergarage LDC... die daar van invloed op is. Voorzitter, waarom schrijft u dat dan niet weg in dit stuk... Waarom, waarom, waarom schrijft u in het stuk niet gewoon datgene wat u nu vertelt? Want daar gaat het namelijk om. Ja, okay. want Dan hebben we een zuiver beeld in wat er ja, gebeurt. Okay. Ja, maar, meneer, meneer Toon, die discussie hebben we ja, in de begroting 2000, uh, die we net hebben vastgesteld, 2015, staat dat allemaal weg, weggeschreven als je naar de, de detail, de bijlagen kijkt. Dus de volgende keer wil we ook dat, maar dan worden de stukken nog langer. Ik vind het prima. Maar in principe zijn het wel de getallen die er zo zijn. En die, die waren bij de begroting ook al zo ingeboekt. Dus het zijn geen, zijn geen nieuwe cijfers. Maar ik zal de volgende keer nog duidelijker uh, dat aan u ge geven. Want ik denk dat u daar dan ook recht op hebt. Dat het voor u ook duidelijker is. Ik zal daar de uh, volgende keer met de afdeling over leggen dat we dat nog duidelijker uh, verwoorden. Maar dat is, u begrijpt nu denk ik wel wat de reden is van waarom dat zo is als het nu voorgesteld is. Ehm... Um... Dan gaan wij even kijken de volgende vraag. De, de hele zaak rond de, de motie van, de, van GBZ. Ja, de, de, ik denk dat de heer Tonen het heel treffend zei. Ja, wat er voor ons ligt is dat we de, de strandhurenprijzen, die, die moeten we gaan herzien. En dat vraagt, dat vraagt heel zorgvuldig... Uh, vaststelling daarvan. En vandaar dat dat ook opgenomen is. En dat leidt dan ook dat we dat geld gewoon daarvoor nodig hebben. We moeten het net zo zien als bij het vaststellen van de erfwachten. Dat gaat uh, hoor en wederhoor uh, taxeren, kijken naar die prijs. Dus dat, dat gaan we dus nu in gang zetten. Vandaar dat we ook vragen om dat budget naar 2015 te doen. En als je dan naar de, de motie kijkt, ja, daar staat dat het, dat het allemaal niet dus, zorgvuldig is. Maar het is al jaren het beleid, de, de tarieven, de huren, de pachten, die zijn jarenlang vastgesteld. En die zijn gewoon altijd, denk ik, goed vastgesteld, want die zijn niet zomaar ontstaan. Dus hetgene wat u daarin stelt, alsof het uh, ondeugelijk uh, onderbouwd is, ja, ik denk dat ik die mening niet met u deel. En ik denk dat, dat als ik kijk naar wat u vraagt, u vraagt ja, eigenlijk goed, om terug te komen... Moment, Hoor ik nou de wethouder zeggen dat hij die mening met ons deelt? Of heb ik wat aan mijn oren? Nee, Bluis. Oh niet! niet oh, u niet, ja, deelt Nee. dan nee. Ja, sorry. Uh, en het betekent wel, wel wat, kijk, het, u wel gelijk, ik zeg, maar we, we moeten dat elke keer goed bekijken. Dus op het moment dat er nieuwe, nieuwe afspraken moeten worden gemaakt, net zoals nu met de standparten, maar misschien straks ook met anderen, dat we daar zeker extra aandacht voor moeten hebben. En, en, en zeker daar waar twijfel over is, dat we dat ook aangeven. Maar aan de andere kant gaat het om, de, de begroting is gebaseerd op deze, deze cijfers, op deze huren, deze pachten, deze inkomsten. Dat doen we al jaren, daar hebben we niet uh, de afgelopen jaren nu in een en een heel ander beleid ingevoerd. Ik denk dat dat elk jaar zorgvuldig gebeurt. Natuurlijk zijn er uh, bepaalde zaken, historisch bepaald. Er zijn ook... Uh, ...prijzen die kostprij op kostprijsniveau liggen. Maar ik kan ook huur en pachten noemen die eronder liggen. Als u naar de sportverenigingen kijkt, daar doen we ook allerlei dingen mee. Ja. Dus het is dan ook meer de zaak dat u als raad dan misschien... ...als u daar verder over wil praten... Dat we, ...dat we misschien bij de kerntakendiscussie discussie dit punt nog eens goed bekijken. En dan zeggen van oké, okay, hier zijn een aantal punten... ...waar wij van vinden dat daar wel eens naar gekeken moet worden. Nou, en dan moet de raad daarin beslissen. En dat betekent dat er dan extra onderzoek zou naar moeten plaatsvinden. Maar het kost... Wel geld en energie. Zeker als het gaat om uh, verhogen. En aan de andere kant om verhogen. Als het verhoogd moet worden. Dan heb je da daar de maatschappelijke onrust. Misschien meteen door. Dus je moet het heel zorgvuldig doen. En als het verlaagd moet worden. Dan kom ik direct bij u terug voor dekking. Dus um, kijk uit wat u op uw nek haalt. Als u de zegt de uh, dat het uh, niet, allemaal niet onderbouwd is. Kouw ja, van der Veld. Ja. Ja, ik, denk, ik wacht even de zin af. Maar ja. dat was een behoorlijk lange. Um, ja, ik, ik zou graag van u willen weten waar, in welke tekst kunt u zich nou niet vinden in datgene waar wij om vragen? Meneer Blaas, U heeft het maar over financiële gevolgen, maar die zijn nog helemaal niet duidelijk. Wij vragen alleen maar of u wilt kijken of er in de grondslag voor huren, pacht en precario, gemeentebreed een onderzoek kan plaatsvinden. Dat is het enige wat wij vragen. En u heeft het maar over dat het extra geld gaat kosten. en dat we het niet kunnen verkopen. en nou ja, noemt het maar op. U zegt allemaal dingen die wij helemaal niet vragen. Dan gaat u ik bijna hetzelfde doen als met Houder Bluis, het mevrouw van der Veld. Ben Meneer mevrouw. Bluis. Ja, nee, u, u vraagt iets naar aanleiding van een constatering van uw kant. En ik, kan, ik deel die constatering niet met u. Dus vervolgens denk ik ook niet dat ik dan behoefte heb. om die grondslag opnieuw te bezien. Want de grondslag die wij hebben, dat is de grondslag die we al jaren vaststellen. En ik heb gezegd, op het moment dat er opnieuw pachten en huren moeten worden vastgesteld... dat we best nog eens extra aandacht kunnen besteden aan het feit... wat is de grondslag geweest. Maar dat doen we nu ook, want dat is het voorbeeld nu met de, de huurpacht van, van het strand. Dat gaan we dus op deze wijze ook doen. Dat is ook trouwens op verzoek van de Raad al een paar jaar geleden gedaan. Op het moment dat de strandpachten huren weer herzien zouden moeten worden... dat daar nog eens goed naar wordt gekeken, dat we inderdaad met elkaar goed de marktconforme prijzen vaststellen. Nou, dat gaan wij dus ook doen. En laten we nu eerst, dat is mijn voorstel, dit goed afronden. U bij de kerntakendiscussie zelf nog even serieus kijken naar van wat u dan van huren, pachten enzovoort vindt. En dan kunnen we altijd nog kijken of daar extra onderzoek voor nodig is. Mevrouw Kerelson. Voorzitter, aanvullende vraag. Want u heeft het de hele tijd over huren en pachten en de grondslag en dergelijke die daar op de grondslag ligt. Maar ik mis in, in deze de precario want als je gaat kijken naar precario... dat wordt dan toch ervaren als een soort uh, pacht... zeker als je gaat praten in, uh, voor, over de ondernemers in het centrum... bent u bereid om dat er wel bij te betrekken? Nou, op dit, dit moment nog niet. Maar op het moment dat u zegt bij de, bij de kerntakendiscussie... willen wij een aantal van die zaken onderzoeken... met, met, ja, nee, met, met beide gevolgen in kaart brengen... dan willen we dat doen. Maar we gaan nu niet in ene iets opnieuw doen omdat we vinden dat dat niet helemaal goed is. Laten we nu eerst vaststellen wat daaruit komt. En dan kijken van wat dat eventueel voor consequenties zou kunnen hebben. Mevrouw Gurrensson wilde nog reageren. Ja voorzitter, want het, het verbaast me een beetje de, de, beantwoord, de beantwoording in deze. Want met alle respect, maar bij een kerntakendiscussie... ...gaan we het hier natuurlijk niet over hebben. Want het, het gaat er niet om of dat een kerntaak is voor de gemeente. Het gaat er om het innen. Maar de grondslag gaan we natuurlijk als, als gemeenteraad... ...op dat moment niet over hebben. Het gaat om hetgeen... ...wat doe je wel en wat doe je niet als gemeente. En waarom bent u niet bereid om het onderzoek uit te breiden... ...en bent u wel bijvoorbeeld bereid om te kijken naar... ...plan voor fiscaal parkeren? Meneer Simons en daarna meneer Tonen. Uh, ik ben eigenlijk benieuwd, uh, voorzitter... Nee, uh, het feit of de portefeuillehouder... ...de motie ondersteunt... ...of ontruimt? Meneer Zooner. Voorzitter, ik heb daar geen twijfel over. Ik weet wel wat de wet nadat zal antwoorden. Maar, maar even een andere. Um, want ik vind, ik vind het toch het waardig... Uh, ...dat mevrouw om begint over... ...in dit geval de precario. Want um, als ik me niet vergis... is het, een, ja, ...ik denk drie jaar geleden... Uh, ...dat er een uitgebreid door de gemeente Zandvoort... Uh, ...gedaan... Uh, ...vergelijkend waarde onderzoek is geweest... ...in het kader van alle tarieven die er zijn en ook de precario. En die is toen vergeleken met alle omliggende gemeenten. En op basis daarvan hebben wij een paar jaar geleden opnieuw die precario vast en bij, bij en vastgesteld. Dus om nu weer die precario te gaan onderzoeken, dat denk ik is een beetje te veel van het goede. En uh, als ik kijk naar de, de taken die er nu liggen te wachten. Ik zit nog steeds te wachten op een raadsprogramma en ik zit te wachten op een beleidsagenda. En er moet een heleboel gebeuren in het sociaal domein. Uh, dan denk ik dat het college iets anders te doen heeft dan iets te gaan onderzoeken wat pas geleden is onderzocht, meneer Bluis. Ja, ik wil het nog aanvullen, want er is een, een nota heffingen en, uh, geweest in 2011. Daar zijn al die, die zaken inderdaad tegen het, wat zegt, tegen het licht gehouden. Waaronder de precario ook. Dus wat dat betreft uh, denk ik ook uh, dat het niet zinvol is om daar weer één ding uit te halen. Ik geef u alleen mee, als, als u vindt dat, en daarom zijn de kern, daar is dus in het kader van, van opbrengsten inkomsten uitgaven dat u daar iets in wil veranderen u wil ander beleid daarin voeren dan moet u dat daar aangeven dat, dat is wat ik aangeef en voor de rest ik ontraad de motie ook omdat er staat dat er gewoon geconstateerd is dat er ondeugelijk onderbouwde grondslag is en dat is dus niet waar dat is de reden waarom het college wordt opgeroepen dus ik ontraad bij deze de voorste, het voorgestelde motie um, dan nog ten aanzien er waren nog wat vragen over de, de bestemmingsplannen ja, U kunt in het stuk hebben vrij uitgebreid aangegeven wat de consequenties van bepaalde bestemmingsplannen zijn die achterlopen. Dat zijn er een paar, dat staat daar ook genoemd. Het zijn een paar bestemmingsplannen die achterlopen. Uh, ja, en wij denken dat we dat risico kunnen lopen van die paar duizend euro leesjes. En inderdaad in het kader van capaciteitsverdeling enzovoort, dat het verstandig is om dus te kiezen voor...